Familielid, dat is een uh, gebruik dat je ook uh, kent uit Washington. Je hebt daar de, de, de, de hele zwarte muur met de namen van alle slachtoffers van de Vietnamoorlog. Uh, en daar doen ze dat ook en dat zie je nu ook hier gebeuren. Mensen leggen er ook vlaggetjes bij neer. Uh, dus uh, ja, zo gaat, het, uh, zo gaat het eventjes door hier, de, de hele plechtigheid, nog een, uh, nog een paar uur. Nerving thy heart and trembling do something to comfort other hearts than complete these dear unfinished tasks of mine, and I, perchance, may therein comfort you. Het NOS Journaal. Mark Visser. En dit is het uitgestelde nieuws van vier uur. Het is nu één minuut over vier bijna. In New York is dus de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 volop aan de gang... Om vijf over half drie Nederlandse tijd ging de bijeenkomst bij Ground Zero van start. Oh say, see, the dawn, the Burgemeester Bloomberg was de eerste spreker... gevolgd door president Obama, die Psalm 46 voorlas. Daarna begon het voorlezen van de namen... van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen door Al-Qaeda... Jeffrey Donald Bittner. Albert Balewa Blackman Jr. Christopher Joseph Blackwell. Toen is er twee keer een minuut stilte gehouden... op de tijd dat het gekaapte vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vlogen... En er wordt vier keer een minuut stilte nog gehouden... op de tijd dat de WTC-togels instortte. Net was de eerste keer toen u Wessel de Jong hoorde. En op de tijdstippen dat in Washington het Pentagon werd geraakt... en in Pennsylvania een gekaapt vliegtuig neerstortte. In de Kloosterkerk in Den Haag er wordt ook een herdenking gehouden... waar premier Rutte een toespraak gaf. Hij zei dat de aanslagen niet alleen Amerika raakten... maar de hele wereld. En zo ook dat New York voelt als een tweede huis. 9-11 was not only an attack on New York and on the United States, it struck at the heart of the entire world. For me personally, New York feels like a second home. I have felt this way ever since I first visited the city in 1989. In het centrum van Enkhuizen zijn vannacht twee Duitsers zwaar mishandeld. De twee mannen uit Oberhausen zeiden dat ze zonder enige aanleiding werden aangevallen door ongeveer zeven jongeren. Het gebeurde toen ze uit de café kwamen. De Duitsers, allebei 24, zijn naar een ziekenhuis gebracht. De daders zouden bij een feest in een huis aan de Kaasmarkt in Enkhuizen zijn geweest. De politie heeft dat huis ontruimd en de namen van de feestgangers genoteerd. Een aantal gasten is aangehouden voor agressief gedrag tegen de politie. In een vakantieoord aan de kust van Kenia is een Brits echtpaar overvallen. De man is doodgeschoten en zijn vrouw ontvoerd, zegt een Britse diplomaat. Het vakantiepark ligt niet ver van de grens met Somalië. Er wordt daarom rekening mee gehouden dat Somalische criminelen... het vakantiehuis waar het echtpaar verbleef zijn binnengedrongen. Kenia is een populaire vakantiebestemming... waar toeristen zelden worden lastiggevallen. Schiphol heeft de kaagbaan gesloten voor groot onderhoud. Er gaat vermoedelijk begin oktober weer open. De kaagbaan is een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol. Sluiting leidt ertoe dat vooral de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan intensiever worden gebruikt. Afhankelijk van onder meer natuurlijk de windrichting. De kaagbaan krijgt een nieuwe toplaag die de baan stroef maakt. Dan komen er nieuwe markeringen en bekabeling voor de verlichting. En als het werk klaar is, dan moet de baan weer minstens zeven jaar mee kunnen. Sebastian Vettel heeft in de Formule 1 zijn achtste overwinning van het seizoen geboekt. De Duitse wereldkampioen was op het circuit van Monza de snelste en won daarmee de grote prijs van Italië. Tweede werd de Brit Jensen Button, derde de Spanjaard Fernando Alonso. En met zijn overwinning in Italië heeft Vettel zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd. Alonso nam de tweede plaats in, dat klassement over van de Australiër Weber, die op Monza in de beginfase uitviel. Tot besluit het weer. Het is bewolkt en er kunnen buien vallen. Op de waddeneilanden is het 19 graden, in het binnenland 22. Morgen begint de dag droog met wat zon. Later op de dag kan er wat regen of motregen vallen. Het wordt met maximaal 20 graden iets koeler dan vandaag. ANW verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A2 en op de A9. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht gaat het weer wat beter. Er zijn dit weekend werkzaamheden. Nu nog 2 kilometer file bij knooppunt Everdingen. Naar het zuiden is een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en de afrit Everdingen staat 5 kilometer file. En er is maar één rijstrook open. Richting Den Bosch kunt u beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A9, ook maar richting Amstelveen. Er staat tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 10 kilometer file. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het is een vrij ernstig ongeluk. De afhandeling gaat lang duren. verkeer van Alkmaar onderweg naar bijvoorbeeld Utrecht... kan beter omrijden via de ring van Amsterdam over de A8 en de A10. Vijf minuten over vier natuurlijk beginnen we in de koel in Venlo. VVV PSV, Ronald van der Geer... Met nog een kwartier te spelen staat het nog altijd 3-2 voor VVV. Maar het had ook wel 4-2 kunnen zijn. Want er zijn twee mogelijkheden geweest voor VVV. Allebei uit een corner. En heel veel heeft PSV daar niet tegenover gezet. Net wel een communicatiestoornis tussen Bouma en Titon. Je ziet de frustratie toenemen. Maar VVV staat nog altijd met 3-2 voor. Met nog een kwartier te spelen. Feyenoord sluipt misschien wel naar de top in Breda, Bas Tichler. Dat kan maar zo, want het is nog altijd 2-1 voor Feyenoord in Breda... met nog een kwartier te gaan. Nak mag blij zijn dat het nog met 11 in het veld staat... want Lasnik, de Oostenrijker, stond 7 seconden in het veld... en ging toen het duel aan met Klaasie... en ging zo'n merkwaardig hard het duel in op de voeten van Klaasie staan. Kwam er af met geel, maar mag echt niet mopperen dat hij nog in het veld staat. 11 tegen 11 dus nog en 1-2 op de borden, een kwartiertje nog. Goal of de KLM open in Hilversum. We got a winner. Uh, zometeen meteen, uh, Ragnar even één seconde wachten nog. We gaan even naar Ronald van der Geer. Corner van Strootman, niet goed behandeld door VVV. En uiteindelijk Bouwma, die oog in oog staat met Gentenaar en makkelijk kan intikken. Het is zelfs doorkoppen van Toyfone, die uh, dus de VVV-defensie uh, afgroeft. En dan schiet Bouwma de 3-3 binnen met nog 14 minuten. We zijn benieuwd, naar wie is de winnaar geworden in Hilversum? Hij heeft er een tijd lang op moeten wachten in het clubhuis. Maar Simon Dyson voor de derde keer in vijf jaar tijd wint het KLM Open. 2006, 2009, 2011. Tweede toernooizegen van het jaar won eerder het eerste Open. Won in Zandvoort de eerste keer in Nederland. Dat is een baan in de duinen. Heel ander soort karakter. Dit de, de bosbaan van Hilversum. Die beheerst hij ook. En Simon Dyson wint het KLM Open. Gerard de Groot zit bij Amsterdam den Bosch. Je bent al bijna bij de tweede zet, geloof ik, Gerard. Hè? Ja, het is eigenlijk voor de dat je de laatste 15 minuten uitspeelt. Dat denk je dan. 6-2 was het toen door Floris Evers. Maar het is inmiddels 6-4 geworden. Het zal niet zoveel meer uitmaken, hoor, nog drie minuten te spelen. Maar McLellan en Burgerhof die scoorden voor Den Bos. Het wordt wat draaglijker voor Den Bos althans op het scorebord. Maar op het veld niet, hoor. Den Bos is gewoon zwakker dan Amsterdam. En de laatste etappe in de Vuelta volgen wij ook op de voet. Op weg naar Madrid, Joris van den Berg. De strijd om de seconden en de strijd om de punten. Het gaat allemaal bestreden worden in twee tussensprints zometeen. En in een eindsprint in Madrid. De etappe is net op gang gekomen. Alles is nog bij elkaar. En in het algemeen klassement staat de nummer 2 Froome, Zoals u misschien wel weet. 13 seconden achter rode drager Kobo. En voor de Nederlanders is het iets interessanter dat in, de punt, in het puntenklassement... Malcolm allemaal op gelijke hoogte staat met leider Joaquin Rodriguez. Daarin is de stand 115-115. En die eerste tussensprint is niet ver weer. WVV, PSV, Ronald. Gaat uh, PSV met de schrik vrijkomen? Daar lijkt het op hè? met die goal van uh, Bouma een minuutje geleden. Daar waar PSV eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden had om tot scoren te komen. Uiteindelijk gebeurde het uit een corner. Grappig genoeg zijn eigenlijk alle gevaarlijke momenten van de laatste tien minuten uit uh, corners ontstaan. Doep het van Bouma die ook uh, vorig jaar scoorde in het duel uh, VVV-PSV. Toen alleen won PSV de wedstrijd makkelijk met uh, 3-0. Het spel ligt nu even stil. Omdat uh, in eerste instantie de spits, four, of uh, Moussa is dat, geblesseerd is uh, geweest. Die heeft kramp. Ja, die twee Nigerianen voorin hebben ontzettend veel gelopen. Daarna nu een trap voor PSV die terechtkomt in het uh, strafschopgebied van VVV. Strootman neemt hem vanaf de rechterkant. Maar dan is het uh, duwen van Toyvonen. En kan VVV opgelucht ademhalen omdat hij uh, duwt uh, op uh, Ferry de recht. En Nijhuis dat gezien heeft. Gaat Gentenaar nu alle tijd nemen met het nemen van een uh, doeltrap. Maar gek genoeg, PSV maakte 3-3. Maar er zijn toch alweer uh, twee momentjes geweest uh, voor uh, VVV. Dat er in elk geval wat gevaar was van de venloze ploeg. Wat dat betreft zit het bij PSV toch niet helemaal snoor uh, achterin. Het is dat... Uh, Moussa en Novoord uiteindelijk kullen over het hoofd zagen... in hun combinatie op de rand van het strafschopgebied. En uiteindelijk Bouma ertussen kon zitten. Anders, als Cullen wel gevonden was... had hij misschien de bal met een curve langs Titon kunnen schieten... en had VVV weer op voorsprong gestaan. Maar VVV geeft het niet op, ruikt bloed. En PSV heeft alleen maar haast. Vrij trap inmiddels genomen door Strootman richting Bouma. Bouma naar Pieters, 5, 6 meter over de middellijn aan de linkerkant. Moet Bouma weer terug. Het kan naar Marcello. het kan naar Strootman. Die staat wat verder in de breedte. Dan gaat het toch naar Marcello. In de middencirkel. En naar de rechterkant. Waar Manolev enige vrijheid geniet. Totdat Kullen nu op bezoek komt. Manolev aan de rechterkant. Ja, wil dan een hakbal geven. Maar je weet. Manolev moet geen hakballen geven. Want dan gaat het mis. En dit is koren op de molen van VVV. Dat eruit komt. Met Emenieke. Die glijdt bijna uit. Wordt opgehouden door Strootman. Moet dan terug. Wordt nog verder opgehouden door Strootman. En dan verspeelt hij de bal aan Strootman. Die speelt snel Lens aan. Lens Matavs. Matavs Lens. En dan gaat het mis. Als uh, Matavs de bal vanaf de rechterkant. Naar het midden van het veld wil spelen. Op de rand van het schasselgebied zit. VVV er even tussen. PSV pakt weer over met toyfonen. Zoekt de combinatie met Lens Mislukt. Bal gaat aan toyfonen voorbij. Ook dat op de rand van het Schassopgebied. En dan wil VVV eruit komen met Timmy Sela en McQuire. Maar dat gaat ongelukkig. Bal gaat over de zijlijn. PSV heeft weer het balbezit met nog 11 minuten te spelen. En een 3-3 stand. En Bas Stigler oest in Breda. 1-2 nog altijd bij NAC Feyenoord. 11 minuten nog te gaan. Uh, heel dicht was de gelijkmaker voor Nak uh, Wassen. Want Lurding kon schieten van een uh, meter of tien naar een rommelige situatie. Maar punterde net naast. Mulder zou geen schijn van kans meer hebben gehad. En moet nu ook weer aan de bak normaal gesproken. Want er komt een hoekschop aan. Een hoekschop voor Nak dat wel probeert om de drukte vol op te zetten bij Feyenoord. Maar echt kraken. Nou ja, behalve dat ene moment doet het nog niet. Komt de hoekschop. De bal is te laag. Heel slecht. Net als de hoekschop van zo even trouwens. Dan brengt Schilder de bal opnieuw in. Dit keer wordt hij door Klaasie weggekopt. Dan probeert Kolk nog de bal weer om te halen. Het is Goudelje trouwens. Maar dan leidt men daar weer balverlies. En komt er een counter van Feyenoord aan met Bakal. Die om zich heen kijkt waar de steun komt. Goede paas op invallig CC El Amadi is mee. Guidetti komt. En Bakal zelf natuurlijk die de bal terugkrijgt. waar er een beetje omheen maait. Dit was de kans geweest voor Feyenoord om de wedstrijd over de streep te trekken. 10 minuten voor tijd te beslissen. Als Bakal goed zou hebben geschoten. Maar de bal meer uit dan schiet. En zo kan Terawola makkelijk opvangen. En kan Nakal weer gaan aanvallen met Bayram. Over invallers gesproken. Op zoek naar de andere kant naar Lasnik. En daarmee zijn alle invallers in deze wedstrijd in 20 seconden eigenlijk wel genoemd. Lasnik met Leerdam voor zijn neus. Draait weg, draait terug. Geeft de bal aan Leuring. die een goede voorzet heeft nog altijd. Vanaf de linkerkant van het veld moet wel een mannetje voorbij. Dat lukt. Bal komt voor. Wordt door Feyenoord slecht weggekopt. Bayram wil schieten, maar maait ook langs de bal heen. Dat heeft hij afgekeken van Bakal. En dan kan Feyenoord alsnog uitverdedigen. Wacht Leerdam net te lang. Loopt het allemaal goed af, ondanks een sliding van Leurling, die hem wel even de bal ontfutselt. Maar bij een volgende sliding de vrij onderste boven kukkelt. En zo krijgt Feyenoord een vrije schop. Het is nog niet gedaan. Uh, en er gaat nog een goal vallen. Zo voelt het. Of aan de ene kant, of aan de andere kant. Maar hier blijft het niet bij. 81 minuten, 1-2. Dat is het. Divisie lager lijkt het wel gedaan met Volendam. Het is bij Volendam Cambuur via Barto 1-3 geworden. Cambuur leidt daar dus met 3-1. En Gerard de Groot, het was al heel lang gedaan uh, met Den Bos, Maar nu ook officieel, hè? Het is nu allemaal officieel. 6-4 wint Amsterdam de landskampioen tegen Den Bos. Den Bos, de eerste 15, 20 minuten. Uitstekend spelend. 2-2 was het toen. Je dacht even aan een verrassing... Maar uiteindelijk zette Amsterdam alles weer gewoon op een rijtje en tikte Den Bos van de mat. 6-4 werd het uiteindelijk omdat in de slotfase de verdediging van Amsterdam een aantal keren niet goed opletten. En het van 6-2, 6-4 werd. Maar het deerde natuurlijk allemaal niet. Een goede overwinning van de landskampioen op een uh, opnieuw dit seizoen zwak startend Den Bos. Wat gebeurt er allemaal in Venlo bij VVV-PSV, Ronald? Bij een 3-3-stand en nog 8 minuten te spelen moet Marcel Meewes naar de kant met een rode kaart. En ik denk dat Nijhuis het gelijk aan zijn zijde heeft. wordt ingespeeld op Strootman. Ja, het is in, uh, een, een tackle van achteren. Volle snelheid op de benen van uh, Strootman. Want de bal is al weg. En dus heeft uh, Nijhuis het gelijk aan zijn zijde door de aanvoerder van VVV vroegtijdig naar de kant te sturen. Daar zal de boek nu spijt hebben van die eerdere wissel die hij heeft gedaan. Want die heeft controle. Molhoek naar de kant gehaald en uh, Quinn Kruisen in het veld gezet. En nu zal, uh, ja, had hij Molhoek hard kunnen gebruiken in de slotfase van deze wedstrijd. Het duurt even voordat we verder gaan. Omdat, dat weet je misschien, er nog een hele, heel stukje is af te leggen richting uiteindelijk het einde van het veld van uh, VVV. Daar waar die trap omhoog is naar de kleedkamers. En daar is Meves nog altijd niet aangekomen. Het is nu nog een paar meter. Nijhuis kijkt ernaar en kan dan vervolgens die vrije trap laten nemen door Erik Pieters. Zeven minuten nog. 3-3 stand. En PSV nu natuurlijk met een mannetje meer en kan de ploeg van Rutte, dat ook uitspelen. Dit is gewoon een hele gekke middag. Daarin past eigenlijk geen doelpunt meer van PSV in de tweede helft. Maar goed, PSV nu met een man meer en misschien ook wel iets meer kwaliteit. Voorzet van uh, Pieters. Ter hoogte van het strafstopgebied. Komt terecht op het lichaam van Yoshida. Gaat ook uh, over de zijlijn. Mag PSV erin gooien aan de linkerkant bij de cornervlag. Pieters kijkt en zoekt. Zijn er nog mensen in beweging? Ja, dat is uh, het geval bij Lens. Maar die wordt achtervolgd door Timmy Sela. Gaat die bal wat onhandig naar Pieters. Maar Pieters is er dan net iets eerder bij dan Moussa Bouma... Vervolgens in de breedte naar Marcelo, middencirkel, as van het veld. Dan naar de rechterkant, halverwege de helft van VVV. Daar staat Manolev. Manolev kijkt, vindt Wijnaldum Die speelt de bal langs Strootman. Ja, dan zijn er maar twee VVV'ers die een snelle counter kunnen verzorgen. bent nog drie PSV'ers achterin. Daar beginnen Moussa en uh, Nofor niet aan. En dus uh, is het uh, terug. Dan weer terug naar Eminieke. En dan vervolgens toch Nofor weggestuurd. Die dan op de helft van PSV wordt afgetroefd door uh, Marcelo. PSV heeft het bal bezit weer terug. Zes minuten nog en de extra tijd. PSV gaat opbouwen via de linkerkant. 3-3 is het in Venlo. Feyenoord speelt bij Nak. Preda. Bekeken door Bas 1-2 nog altijd en NAC dus op jacht naar een gelijkmaker. Nog zes minuten en een wat seconden te gaan. Bayram ontsnapt wel, maar heeft de bal over de zijlijn laten lopen. En weet dus dat de aanval niet door kan en dat er een ingooi gaat komen voor Feyenoord. Die gaat de ramstrijd nemen, de linksbek. Er is weer druk gewisseld. De laatste mogelijkheden zijn benut. Bonifacia aan het elftal gekomen bij Nak. En Mokoccio in het elftal gekomen bij Feyenoord. Guidetti was zo even dicht bij de 1-3. Na een prachtig steekballetje tussendoor uit een Feyenoord counter. Maar ietsje te laconiek. In één beweging door de bal geprobeerd langs de doelman te spelen. Nou ja, dat lukte wel. Maar de bal ging niet alleen langs de doelman. Maar ook langs de paal. En dat blijft dus 1-2. Voor de tweede keer nu in korte tijd loopt Nak, vrij dommig. Een bal over de zijlijn. En voor de tweede keer in korte tijd gebeurt het aan Feyenoords linkerkant. Waar Ramstein de ruimtes dus blijkbaar goed klein houdt. Dit keer is Bonifacio degene die er niet langskomt. En opnieuw een ingooi voor Feyenoord. Probeert eruit te komen. Bal op het hoofd van Bayram. Via Kolk richting het strafschopgebied van Feyenoord. Daar weggetrapt door Vlaar. Met de ogen dicht. Dan moet die bal op het hoofd komen van Botteguin. Die kopt onder druk van Guidetti. De bal over de zijlijn. En daarmee krijgt Feyenoord wat rust. Feyenoord dat in de laatste fase. Maar hoe kan het ook anders? Natuurlijk, vooral terugloopt. En hoopt op een counter en hoopt op de ruimte die nak langzaam moet laten. Dat leverde dus wel kansen op, maar nog geen goals. Balbezit voor El Amadi. Ter hoogte van de middenlijn. Terug naar Ramstein. Guidetti beweegt naar de zijkant. Krijgt aan de linkerkant van, de, van het veld nu de bal. Legt hem terug naar El Amadi. Staat in het strafselgebied eigenlijk niemand. Nu komt Cicé, nu komt ook Schaken. Maar de combinatie tussen Guidetti en El Amadi loopt Spaak. Nak neemt over. De tijd tikt door. Dat doet tijd wel vaker trouwens. Vijf minuten nog te gaan plus extra tijd. 1-2 nog altijd de stand. En we gaan van Breda weer naar Venlo. Waar 3-3 de laatst gemelde score was. Ronald. Dat geldt uh, nog altijd. Vier minuten uh, te gaan en uh, de extra tijd. 3-3 de stand. En bijna was daar toch de 4-3 voor PSV. Uh, Toyvode met een kopbal en uiteindelijk een prima redding van Gentenaar. Voorzet vanaf de rechterkant van uh, Manolet Nee, het was niet Toyvode, het was maar tafs. Uh, Maar een prima redding van Gentenaar op de kopbal van die invaller dus bij uh, PSV. Zijn eerste doelpunt is hem niet gegund. Maar die voorzet was goed. Kopbal tegen draad. En Gentenaar die eigenlijk ja, op verkeerde been stond. Toch met een handigheidje die bal net voor de lijn kon keren. Niet klem, maar slechts blokken Maar het was voldoende... Om de PSV-goal te voorkomen. PSV is nu aan het stormen. Logisch. VVV speelt met 10. Daar is left met een voorzet richting Matas. Hij staat op de rechterpunt van het strafschopgebied, Maar die bal is zo hard dat Matas daar helemaal niks mee kan. Maar dan is er toch een VVV-hoofd geweest. Dat die bal ook heeft getoucheerd. Tenminste, dat heeft Nijhuis geconstateerd. En dus komt er een corner aan voor PSV. Vanaf de linkerkant te nemen. Door Dries Mertens. Even wachten. Want Marcelo en Bouma moeten opschuiven richting het strafschopgebied voor Gentenaar. Daar komt die bal. Gentenaar in de verdrukking. En dan wordt die bal door Emenieke weggewerkt. Wordt er daar gapen leert voor Hens van de Nigeriaanse linksback. Maar Nijhuis heeft dat dan weer niet gezien. Ja, Marcel gaat nog eventjes langs bij Nijhuis en zegt... heb je dat dan echt niet gezien? Het antwoord daarop luidt terecht, nee, niet gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook niet gezien. Maar ik zie het nu wel. En het is Hens en PSV had die penalty echt moeten hebben. Maar het gebeurt niet. Bas Tichler. Ja, straks op in Breda voor Feyenoord dat de wedstrijd mag beslissen. Guidetti heeft de bal klaargelegd. En Guidetti scoort. Het is 1-3. En Guidetti maakt nog een gebaartje naar het publiek. Dat hem zo even wat heeft uitgelachen omdat hij twee kansen miste. Maar nu van 11 meter doet hij het niet. Het is 1-3. Daarmee lijkt de wedstrijd beslist uit de strafstop die terecht wordt gegeven. Omdat Schaken wordt vastgehouden en naar beneden wordt getrokken. Naar een rommelige situatie waarin Guidetti vrij voor de keeper verschijnt. Uit een moeilijke hoek de bal besluit terug te leggen. Het schot komt van Mococcio. De bal van de lijn wordt gehaald. En dan voor de voeten komt van Schaken. Die, sch die schiet de bal uiteindelijk van heel dichtbij naast. Maar is dus wel vastgehouden. De scheidsrechter heeft het gezien. De bal op de stip. Guidetti scoort. Het is 1-3. Het is gedaan normaal gesproken in Breda bij NAC Feyenoord. En dat betekent ruim baan voor de wedstrijd waarin nog van alles kan gebeuren in Venlo. Ronald. Twee minuten nog. 3-3 is de stand bij VVV tegen PSV. VVV met 10. En men is kapot. Dood op. Matas misschien nu met een kans. Nee. Als die gevonden wordt vanaf de linkerkant. Maar uiteindelijk is het daar met een uiterste krachtinspanning. Nog die Japanse verdediger Yoshida. Die denkt nee, ja ik duik er maar voor en ik schiet die bal over mijn eigen goal. Dat betekent wel dat er nog een corner aankomt voor PSV die. Die Strootman zo meteen gaat nemen vanaf de rechterkant. Maar we waren gebleven bij een Hensbal. Het was overigens 0 voor de andere Nigeriaan. Maar die maakte wel degelijk Hens. Dus dat Marcelo uiteindelijk vroeg om een penalty, dat was meer dan terecht. Daar komt die corner van Strootman. Komt terecht bij de tweede paal. Die wordt weggehaald door Yoshida. Die zet Kullen aan het werk. Kullen en Manolev. Manolev, halfweg de held van VVV. Verovert de bal. Komt nu van rechts naar binnen. Manolev, Daar staat veel vrij. Daar is Toivonen. Toivonen op de vuiste van Gentenaar. Nog een keer Toivonen. Rand, op gebied afleggen. Op Strootman. Manolef. Deze nee, komen er allemaal niet aan. En VVV zou er nu uit kunnen. Waren het niet dat Mertens halverwege de helft van VVV het balbezit voor PSV herstelt. Voorzet laag. Marcelo, Schot, geblokt weer door Emenieke. En bal weggewerkt. Opgevangen weer door PSV. Manolev. Aan de rechterkant in de voeten van McQuire. Verovert de bal dan alsnog. En dan staat Lens wel vrij voor Gentenaar. Maar staat hij buiten spel. En is het ook Gentenaar trouwens. Die van heel dichtbij redt op die inzet van Lens. En dan zijn er wat slachtoffers. Gentenaar niet helemaal lekker. Marcello is geblesseerd. En wie nog meer? Nee, dat was het. De rest staat allemaal weer op. Maar de pijp is leeg bij VVV. Maar men vecht tot het bittere einde. En dat bittere einde is over een minuut of vier. Want er is nu nog een minuutje te spelen. Maar uh, Sanders de vierde man geeft nu aan. Nog drie minuten op de klok. Extra. En die drie minuten heeft PSV dus nog. Om de winnen te maken. En voor VVV zal gelden. We gaan dit punt koesteren. En we gaan het met mannenmacht verbeteren. Wat meer zit er dan niet in. Maar dan heeft VVV nog. Een wereldprestatie geleverd deze middag. Ik kijk nog even bij PSV. Daar wordt nog warm gelopen door Engelaar. Tegenwoordig met een dikke baard. Misschien totdat hij zijn eerste Basisplaats krijgt, scheert hij zichzelf niet. Denkt dat, dat hij dan wel voor Sinterklaas kan gaan spelen? Want Engelaar gaat er niet inkomen. Ook vandaag niet. De Rijk gaat er nog inkomen bij PSV in de slotfase. Maar VVV mag een vrije trap nemen. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door Marcelo op 0-4. En dat is een prettige plek voor iemand die dat goed kan. Want die bal ligt een meter of 20, 25 van de goal. Niet helemaal recht voor de goal van Titon. Iets aan de linkerkant. Maar Macquarie heeft een prima trap. En hij is ook de enige die uiteindelijk na beraad in de VVV-kringen overblijft. En de dit dus mag doen voor het elftal van Glendeboek. Nijhuis kijkt naar de PSV-muur. Die bestaat uit vier man. Marcelo, Strootman, Matas en Wijnaldum. Ze staan te dichtbij. Moeten weer naar achteren. Wijnaldum wordt er zagrijnig van. Maar Macquarie staat achter die bal. Waar gaat hij voor kiezen? In één keer op goal? Of gaat hij letten op inkomende mensen? Kullen bijvoorbeeld en Four staan daar wel in dat schasselgebied. Hij legt de bal bij de penaltystip. Waar hij wat ongelukkig wordt verwerkt door Erik Pieters. Over de achterlijn gaat. En dus mag VVV in de slotfase nog een corner gaan nemen. Extra tijd loopt inmiddels van drie minuten. Moussa laat het nemen van die corner over aan Macquarie Die met een drafje... Naar die, naar die cornervlag loopt. Meer een drafje dat thuis hoort in een bejaardenhuis dan op een voetbalveld. Maar Macquarie neemt zo lekker zijn tijd. Neemt die corner kort naar Moussa. Moussa slingert nog een keer het schafstumgebied in. Vanaf de linkerkant speelt de bal uiteindelijk met de buitenkant voet tegen Wijnaldem aan. En Wijnaldem snel eruit. Bal gezocht of bal naar Lens. Die loopt zich vast. Weer op Macquarie Die dan heel hard gelopen heeft. En uiteindelijk weer PSV de voet dwars kan zetten. Bal over de zijlijn via Strootman. En VVV mag weer gooien. Dan gaat weer iemand naar de grond. Nu maakt Manolev een overtreding op Moesa en krijgt Manolev geel. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld, de hoogte van het, gras op het gebied van PSV. Het snelle ingooien van VVV. En dan is Moussa natuurlijk ongrijpbaar. Nou ja, niet helemaal. Want Manolev grijpt hem wel bij de schouder. Krijgt daar de gele kaart voor. En VVV kan weer de tijd nemen om die vrije trap nog te nemen. Daar staan Mekwaja en Moussa nu achter. En Yoshida en de recht die denken, ja, je kan me wat. Ik blijf lekker achter staan bij Matas. Ik meld mij niet meer vooraan het front. Ik vind dat punt eigenlijk wel mooi. En kijk jullie maar wat je ervan kan maken. De bal wordt kort genomen. Moussa gaat dan proberen met een individuele actie aan Bauma voorbij te komen. Dat lukt niet. Bauma trapt de bal naar voren. Op Opgevangen door Yoshida. Opgevangen door Emenieke zijn we inmiddels weer op de helft van PSV. In de as van het veld wint Marcelo een duel. Trapt Yoshida de bal weer weg. Maar is er ook een overtreding gemaakt door Robert Cullen van VVV. In de middencirkel en dus nog een vrije trap voor PSV. Die drie minuten moeten nu toch wel een beetje voorbij zijn. Ja precies, op dit moment zijn die drie minuten voorbij. Maar er wordt nog wel gewisseld door PSV. Dat Marcelo naar de kant gaat halen en de Rijk er nog inbrengt. Nou dat zal voor twee seconden zijn en eventueel voor de premie van de Rijk. Maar verder gaat dit niet aan, niets aan de wedstrijd toevoegen. Bauma gaat die vrije trap nemen. Titon zegt uh, Bauma, neem jij die vrije trap maar. Ik ga me voorin melden. Ook de Rijk gaat zich voorin melden. Dan blijft Pieters alleen achter. En duikt nu ook alles van VVV richting het eigen strafstropgebied. Titon moet die vrije trap nemen. Die ligt twee meter voor de middellijn. Trapt de bal richting het strafstropgebied. Daar gaat de Rijk de lucht in, maar die gaat dan de bal voorbij. En uiteindelijk gaat hij samen met Josida over de achterlijn. En dan maakt Nijhuis een einde aan deze wedstrijd. En is het uh, na een 2-0 voorsprong voor PS... PSV bij rust. Uiteindelijk 3-3 geworden in een knotsgekke tweede helft. Maar na Ajax staat ook PSV punten liggen in Venlo. Slotfase in Breda. Bas. Wat gedaan is, het is afgelopen ook nu 1-3. Zo eindigt het bij NAC Feyenoord. Schilder zet het NAC volgende wedstrijd op voorsprong. Maar via Bakal, El Amadi en een strafschop van Guidetti... komt Feyenoord langs en Neemt het drie punten bij hem. Blijft Feyenoord dus gewoon bovenin meedraaien. En dat niet alleen, blijft de situatie voor NAC in het begin van deze competitie dus zorgelijk. Want één punt uit nu vijf wedstrijden, dat is niet echt veel. Feyenoord dik tevreden, zeker omdat de nieuwe aanwinster Bakal en Guidetti hun stempel op deze wedstrijd hebben kunnen drukken. 1-3, NAC Feyenoord. Ja, hij komt Feyenoord dus op 11 punten en PSV op 10 punten naast RKC. Vreemde invalbeurt van De Rijk. Afa afa ja, afa. Hij heeft zijn minuutjes nog gemaakt. Even uitslagen op een rijtje van de vandaag gespeelde wedstrijden. Heerenveen Groningen 3-0, VVV PSV 3-3 en NAC Feyenoord 1-3. Zometeen over een minuut of vijf gaat beginnen in Rotterdam Excelsior tegen FC Utrecht. En eerst gaan we het even hebben over het golven. want golf Joost Luiten ging de slotdag bij het KLM Open vandaag in als de nummer 9 van het klassement en het zat allemaal nog zo dicht op elkaar dat zelfs nog aan een eindoverwinning misschien gedacht werd. Na een ronde van 69 bleek dat Luiten voor het podium toch uh, tekort kwam. Speelde goed, maar miste wat uh, putjes, zoals dat zo mooi heet. Verslaggever Ragnar Niemeijer praat erover met de man in kwestie, Joost Luijten. Ik kwam het moment dat je dacht, het lukt niet meer. Nou, uh, ja, op een gegeven moment op, uh, was het denk ik op ja, ik weet het niet meer precies, 13 of 14 dat ik zag dat Dijs een 11 honden was en ik was op dat moment pas uh, of nog uh, 7 honden. Ja, en dan weet je dat of hij moet fouten gaan maken in de laatste twee, drie holes of ik moet birdies gaan maken. En uh, geen van beide gebeurde. Dus ja, dan uh, op dat moment weet je dat het gewoon moeilijk wordt. Stap je daar makkelijk overheen of knakte dan ook wat? Nee, er knakte niks. Nee, je probeert zo mogelijk, mogelijk te eindigen. Als de overwinning niet haalbaar is, wil je tweede worden. Als de tweede niet meer kan, wil je derde worden. En uh, ja wat dat betreft blijf ik gewoon vechten voor elke, voor elke bal. En uh, ja, dat heb ik gedaan. Alleen helaas, uh, op het eind zat het net niet mee. Er zat op de greens meer in. Ja, er zat op de greens meer in. En uh, zeker de laatste paar holes creëerde ik weer een paar hele goede beurdykansen. Alleen, uh, ja, de greens zijn gewoon moeilijk. Ze zijn hobbelig doordat ze zo zacht zijn. En uh, ja, daar heb je mee te maken als je in de laatste groep zit. En uh, ja, helaas, uh, ik wil de greens niet de schuld geven. En ik, ik heb gewoon uh, net niet goed genoeg geput. Nou is er hier zo'n initiatief geloof ik deze week gepresenteerd. Uh, een soort putopleiding. Robert Jan Derksen heeft zich eraan verbonden. Ben jij het eerste lid daarvan? Nee, ik ga er niet van uit. Nee, als ik kijk naar hoeveel puts ik wel heb geholt vandaag dan, uh, of de hele week, dan uh, moet ik niet klagen, denk ik. Uh, maar goed, ik, uh, ik zal er wel gaan kijken en kijken wat die derkse uh, me kan leren. Hoe zou je de week willen omschrijven? Ik bedoel, Moeilijke rondes, gebroken rondes, slecht weer, natte baan, noem het allemaal maar op. Vandaag ook weer een uur uitstel. Ik bedoel, hoe kijk je terug? Nee, ik kijk toch wel heel tevreden terug op open. als je tien, top 10 weet te eindigen in, in, in je eigen toernooi. Als je dat een beetje zo mag zeggen hier in Nederland, dan uh, moet je denk ik tevreden zijn. En helemaal na, na mijn start die ik had, 130ste, na, na dag 1, ja, dan, dan moet je uiteindelijk met een uh, top 10 plek gewoon denk ik dik tevreden zijn. Maar goed, nu, uh, nu is het gevoel nog een beetje van balen, maar goed, morgen zal het wel anders zijn. Je speelt vandaag in het oranje. Je vader loopt ook in het oranje. Was het voor volk- en vaderland of zo? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat gewoon echt toevallig was. Ik, ik kwam vanmorgen mijn vader tegen en uh, ja, die loopt in hetzelfde shirt. Ja, dat, uh, aan de ene kant wel grappig en aan de andere kant dacht ik... het nou, ja, dat voor mij niet goed. Maar goed, uh, als je dan toch in Nederland speelt, waarvoor geen oranje zo? Joost Luiten was dat dus wel in de top 10. Daar is een wonder uiteindelijk. Op weg naar de finish in Madrid, de Vuelta. En de grote vraag is, is de tussensprint met Mollemaal geweest, Joris van den Berg? Ja, die komt eraan, die tussensprint. En Rabobank gaat daar, denk ik, een beetje naast grijpen. Want uh, Rodriguez, de grote man nu in het puntenklassement... met 115 staat hij eerst. Hij heeft een groene trui aan. Hij heeft net zoveel punten als Mollema... Maar Mollema heeft geen etappe geholpen en Rodriguez wel. En daardoor is Rodriguez nog altijd leider. Rodriguez heeft een man in de aanval gestuurd. Horrag, die zult u niet kennen. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Horrag rijdt met Caruso en Benitez nu een meter of 300 voor het peloton uit. En dat is op 2,5 kilometer van de eerste tussensprint. Rabobank probeert dat gat nog wel te gaan dichten. Maar ik denk dat de ploeg hierbij te laat komt. Eén kans dus gaat dus aan de neus van Mollema waarschijnlijk voorbij. Maar er komen er ongetwijfeld nog meer. Acht wedstrijden gehad in deze ronde. De laatste is die tussen Excelsior en Utrecht. Frank Wilaert, understatement als ik zeg dat ze allebei de punten wel kunnen gebruiken, geloof ik. Hè? Ja, inderdaad. Zeker Excelsior, achttiende natuurlijk. En uh, voor hun in ieder geval nog behoorlijke resultaten van uh, NAC en VVV. De ploegen die 16e en zeventiende staan in deze competitie. Als Excelsior in staat is om de eerste wedstrijd van het seizoen te winnen vandaag thuis tegen Utrecht... dan zouden ze toch een paar plekjes op kunnen schuiven. Maar ja, datzelfde geldt ook voor Utrecht. Dat moet ook nog gaan winnen in uitwedstrijden in ieder geval. Dat zou dan vandaag tegen Excelsior moeten gaan gebeuren. Opvallende naam natuurlijk, Daan Bovenberg. Utrechter die hier vorig jaar nog gespeeld heeft. Bij Excelsior en dat uh, opvallend goed gedaan heeft en daarmee dus het begin van dit seizoen uh, zijn transfer naar Utrecht heeft verdiend. En één wedstrijd gespeeld heeft al uh, voor Utrecht tegen Rode J.C. met goed resultaat vandaag. Hij dus weer terug op dit veld op Woudenstein. Opvallend trouwens, 1 mei werd deze wedstrijd ook gespeeld uh, op Woudenstein. En uh, van die wedstrijd staat precies nog één speler in de ploeg waar hij vorig jaar ook stond. En dat was Assare. Voor de rest, alle, twee, alle andere 21 namen zijn allemaal anders bij de ploegen. Ja, het Bovenberg kun je ook nog meetellen, maar die speelde vorig jaar natuurlijk bij Excelsior en niet bij Utrecht. Zoveel is er dus veranderd bij deze twee elftallen in een paar maandjes tijd. En Excelsior niet zo heel goed aan het seizoen begonnen. Puntje thuis gepakt tegen de Graafschap, maar met meer geluk dan wijsheid. Er moet wat meer overtuiging in komen. Maar ja, het kan niet ieder jaar zo goed gaan als in het eerste jaar. Dat zal RKC. Misschien in de loop van dit seizoen al. En anders misschien dan toch volgend jaar als ze dit allemaal vol kunnen houden. Misschien ook wel gaan ervaren. Jason Oost is terug in het elftal bij Excelsior. Hij uh, staat erin en ook uh, daar Edwin de Graaf terug van een uh, blessure. Hij staat gelijk in de basis. Dat heeft alles te maken met het feit dat Vinke bijvoorbeeld niet uh, aanwezig is. En bij Utrecht is Schut er niet bij. Er staan bene twee debutanten. Basisdebutanten erin. Hering staat centraal in de verdediging. En Anuar Kali staat op het middenveld. Beiden hebben wel minuten gemaakt bij Utrecht, maar nog maar heel weinig minuten. En dan toch voornamelijk als invaller. Beiden maken uh, uh, voor het eerst een basisplaats. Bovenberg is inmiddels de man aan de bal. Geraint is zijn tegenstander voorbij. Eerste voorzet van de wedstrijd is hij gelijk gevaarlijk. Van Steensel trapt hem de tribune in. Eerste mogelijkheid voor Utrecht dienen zich al aan... in de eerste tellen van dit duel. Radio 1, het NOS Journaal. 1 minuut overal 5. hier is Mark Visser. In New York is de denken aan de gang van de aanslagen van 11 september 2001. Zo las president Obama op psalm 46 voor... en worden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In de Kloosterkerk in Den Haag zijn de aanslagen ook herdacht. In een toespraak had premier Rutte het over de 42-jarige Ingeborg Laribie... het enige Nederlandse slachtoffer van de aanslag op de Twin Towers. Rutte zei verder dat de aanslagen niet alleen Amerika raakten... maar de hele wereld. Schiphol heeft de Kaagbaan gesloten voor groot onderhoud. Het gaat vermoedelijk begin oktober gaat weer open. De Kaagbaan is een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol. De Kaagbaan krijgt een nieuwe toplaag die de baan stroef maakt. Nu komen er nieuwe markeringen en bekabeling voor de verlichting. En in de haven van Maurik, in Gelderland is dat... heeft een grap van een vader en zoon tot grote consternatie geleid. De zoon bedreigde de vader zogenaamd met een neppistool. Getuigen belden de politie, die met diverse eenheden uitrukte... naar de jachthaven. De vader en zoon die reageerden geschrokken... en wisten de agent ervan te overtuigen dat het om een grap ging. Ze boden hun excuses aan en leverden het speelgoedpistool in. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast de we Mark of Hoef... Ja, er is veel bewolking. Hier en daar valt ook nog een pittige bui. Maar de meeste trekken langzaamaan wel weg of lossen op. En dat betekent dat het vanavond en zeker vannacht op de meeste plaatsen droog is. Het klaart af en toe wat op. Het koelt af naar 13 graden. En dan begint in de loop van de nacht de wind toe te nemen. En laat in de nacht zou er in het noordwesten weer wat regen kunnen vallen. Morgen hebben we een stevige zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard. Windkracht 7 is dat bij zee. Vrij veel bewolking, af en toe een bui. In de loop van de dag ook wel weer een paar opklaringen erbij. En dan schijnt de zon ook nog af en toe. En in de avond wordt het dan weer op de meeste plaatsen droog. Temperaturen best oké, okay, 19 tot 22 graden. Dinsdag verandert het weerbeeld niet of nauwelijks... maar is het wel een paar graden minder zacht. En na woensdag gaat de wind dan afnemen, krijgen we meer zon... en wordt het een paar dagen vrijwel droog. ABB ah, Verkeersinformatie. Er rust vandaag geen zegen op de A2. Er zijn daar werkzaamheden bij Utrecht, maar er gebeuren ook telkens ongelukken. En nu weer een autobrand op de rijbaan vanuit Den Bosch bij Kloop het Everdingen. De rijbaan is tijdelijk dicht en er staat 3 kilometer file. Van Utrecht naar Den Bosch door een ongeluk tussen Vianen en de afrit Everdingen. 6 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Omrijden is relatief eenvoudig via de A27 en de A12. Op de A9, Alkmaar naar Amstelveen, een lange file na een ongeluk... tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein, 10 kilometer. Vooraan begint het weer een beetje te rijden, want de weg is zojuist vrijgegeven. Op de alternatieve route via de Contonel gaat het ook niet lekker. Er staat tussen oost -Werf en de Contonel 2 kilometer richting Den Haag. Ten slotte de A27, Utrecht-Breda, een van de alternatieve routes voor de A2. Er staat tussen Klopend-Everdingen en Lexmond, 2 kilometer. Negende wedstrijd van deze speelronde, zoals eerder gezegd. Excelsior, Utrecht, Frank Wieland. Kon je nog een plekje bemachtigen? Ja, nog net. Ik was er gelukkig op tijd. Dat scheelt, dat scheelt al een hele hoop. Dan kun je je plekje claimen hè, met al de spullen die je erbij je hebt. Ja, het zit bepaald niet vol op Woudenstein vandaag. We zijn bijna vier minuten onderweg. Het is nog 0-0 in deze wedstrijd. Scheiman had daar wat aan kunnen doen. Maar hij had een beetje de pech dat hij na zijn 1-2 met Alberg in de weg gelopen werd. Door Oost die hetzelfde gaatje in te duiken als Scheiman deed. Scheiman kreeg nog wel een schot los. Maar dat was onvoldoende om Van Dijk te kunnen passeren. Maar opvallend, Excelsior neemt wel het initiatief in de openingsfase van deze wedstrijd. En nu een vrije trap gekregen van scheidsrechter Jan Wegereef, halverwege de helft van Utrecht... Daar gaat een tweemans muurtje bij staan. Onder andere Gernt gaat daarin staan. Een van de twee mannen die de afgelopen weken nogal in het nieuws is geweest. Als het gaat om FC Utrecht. De andere is natuurlijk Lenski. Die blijkt een alcoholprobleem te hebben. Is er vandaag ook niet bij. En uh, die moet daarvan afkicken van dat probleem. En Gernt natuurlijk uh, het huiselijk geweldverhaal. Er komt de goal voor uh, Excelsior. Het is denk ik, ja, het is Oost. Hij aait de bal op die vrije trap van Alberg. Die uh, hij eigenlijk heel rustig trapt. De hele Utrechtse defensie staat erbij. Kijkt ernaar. Komt geen enkele beweging in. O staat helemaal vrij. Die springt omhoog. Die aait de bal. En die valt zo binnen bij de tweede paal. Krijgt hem echt boven op zijn hoofd. En uh, dat uh, geeft hij in ieder geval zelf ook heel duidelijk aan. Utrecht dus alles behalve goed gestart. In deze wedstrijd laat het initiatief aan Excelsior en krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd. Je zou je bijna nog gaan afvragen nu ik naar de herhaling kijk van deze goal of Ooster nog wel aanzet. Ja, hij eit hem echt. Dat is het dan ook een beetje. Hij krijgt hem op zijn naam. De goal gaat naar Jason Oost. Het is 1-0 voor Excelsior op Woudestein tegen Utrecht. Drassig veldje, flink geprikt, maar er kan weer gehongbald worden. Amsterdam tegen Pioniers en die houdt In De tweede helft van de achtste inning gaan we aan beginnen. En het staat nog altijd 6-1 voor de Amsterdammers. En uh, heel lang geleden heb ik al verteld dat uh, als ze deze wedstrijd winnen, de Amsterdammers, dan zijn ze kampioen van Nederland. Zou voor de 90ste, uh, de 90ste kampioen van Nederland zijn. De eerste keer was in 1922. Toen werd Kwik Amsterdam kampioen. En nu dus LND uit Amsterdam op weg naar het kampioenschap. Dat kan haast niet meer missen. Want nog één Slagbeurt zo dadelijk voor Vaase Pioniers uit Hoofddorp. Maar de 6-1-voorsprong is een hele prettige. En op dit moment staat Amsterdam aan slag met Percy Senia. De man die in zijn vorige slagbeurt een hele mooie homer in de sloeg. 6-1, tweede helft, achtste stering. Amsterdam leidt tegen de Pioniers. Blondie eh, met de Doors, samen Riders onder Storm, Raptor Riders heet het. We gaan naar het hockeyoverzicht, Gerard Groot. Want de Nederlandse hockeycompetitie is begonnen eh, met allemaal Nederlandse namen. Is dus we even wennen, hè, voor de meeste penningmeesters vooral. <laughs> ja, het is opvallend dat we met name de topclubs uh, geen buitenlandse spelers meer hebben. Ja, De belangrijkste reden daarvoor is, uh, denk ik, en dat weet ik ook bijna wel zeker... is dat uh, ploegen alle landen, de toplanden, waar ze spelers, waar die spelers vandaan komen, Spanje, uh, Australië, om er maar een paar te noemen, Duitsland, natuurlijk in voorbereiding zijn voor de Olympische Spelen van Londen. En die bondscoaches die hebben allemaal gezegd, uh, jullie blijven in het eigen land. Dan kan je trainen, dan kan je oefenen. En ik wil niet dat jullie in een Nederlandse competitie gaan spelen. Dus tot Londen zullen we weinig uh, buitenlandse spelers zien. We hebben ze wel gezien, althans op de spelerslijst bij Den Bosch. Den Bosch dat vandaag tegen Amsterdam speelde en met 6-4 verloor. Maar dat zijn Zuid-Afrikanen en die spelen... Op dit moment voor de Africa Cup. Een plaatsingstoernooi voor de Olympische Spelen van Londen. Dus ook daar zijn de spelers niet aanwezig. Maar ze hebben straks wat meer tijd gekregen. Uh, en je moet natuurlijk maar afwachten als Zuid-Afrika zich zou plaatsen. Of dat ook inderdaad zo uh, gestand wordt gedaan door de bondscoach. Maar ze hebben wat meer tijd gekregen om in Nederland te spelen. Voordat we daarover gaan praten met Siegfried Eikman. De nieuwe coach van Den Bosch. De verliezende coach. 6-4 werd het. Ik zei het al. Even de uitslagen. Want er zitten een aantal verrassingen in. 3-3 werd het bij HGC Bloemendaal. Kampong Hurley, de debutant Hurley, wint met 3-6. 6-3 voor Hurley, dat is nogal wat. Laren wint van, van Rotterdam met 2-0. Oranje-zwart Scharweide. Scharweide, ook zo'n nieuwe naam. Jaren en jaren weg geweest uit de top van het Nederlandse hockey. Debutant in de hoofdklasse, wint in Eindhoven nog wel met 0-1. En het werd bij SCSC Pinoké 1-4. En dat is voor het eerst, en ik loop al heel lang mee met dat hoofdklasse hockey... en ik denk ook jij Tom, dat je je kan herinneren dat debutanten op de eerste zondag van het nieuwe seizoen gewoon allebei winnen. Dat, uh, dat komt niet veel voor. En je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Den Bos, een van de ploegen die onderaan speelde afgelopen seizoen... dat die dat uh, toch wel een beetje vervelend vinden. Want ineens staan ze drie punten achter op die gerenommeerde... of althans die gerenommeerde, die debutanten... die altijd in de degradatie meedraaien. Is dat zo, Siegfried Eikman? Nou, nee hoor. We zijn gewoon met onszelf bezig. En uh, elke wedstrijd is er één op zich. De punten pakken hier dat... Uh... Ja, dat was niet realistisch. Dus uh, nee, daar zijn we nog niet mee bezig. Maar de eerste 20 minuten ging het heel goed. Ja, ik vind dat we sowieso een hele goede wedstrijd gespeeld hebben... met een hele jonge, onervaren team. En uh, dat gaat dan op en neer. Na het moment dat wij het iets moeilijk hadden... heeft Amsterdam uh, schitterend toegeslagen in de eerste helft. En dan zijn volgende week hopelijk die Zuid-Afrikanen er weer bij. Drie stuks heb je er volgens mij. Uh, kijk je daar naar uit? Ja, want uh, daarmee zou het elftal wat meer in balans komen. En uh, als totaal, totale ploeg moeten we dan veel sterker zijn. Je bent uh, twee jaar geleden vertrokken hier uit Nederland uh, naar Japan. Je werd bondscoach in Japan. Je zat bij Tilburg. Uh, daar heb je nogal wat gekke dingen meegemaakt in Japan hè, als bondscoach. Ja, het is een hele bijzondere ervaring. Het, overigens zou ik het zo weer doen, maar... Ja, daar gebeurt andere cultuur, andere omgeving, andere omstandigheden. En daar wordt hockey op een andere manier beleefd. Maar je had er een, een voorzitter die vond dat hij het elftal wel kon samenstellen. Ja, sterker nog, hij betaalt 60% van de kosten. Dus vindt hij ook dat hij volledig beslissingsbevoegd is op alles. En hij wilde de opstelling en de selectie maken. Daar was ik het niet helemaal mee eens. En toen ik dat kenbaar maakte, was dat ook meteen mijn laatste daad. Want hij heeft ook een club in Japan en vindt eigenlijk dat, uh, dat elftal van die club het nationale team moet zijn. Ja, klopt. Hij heeft een uh, elftal wat uh, elk jaar landskampioen wordt. En uh, dat team moet van hem het nationale team worden. Maar ja, daar zitten niet al de beste spelers in van Japan. Dus uh, ja, dat maakt het lastig. En hij vindt, ik heb jou gehaald als trainer. Dus jij moet ervoor zorgen dat ze allemaal heel goed worden. Dat is ook wel, ik wel een beetje dom van je om dan te roepen van... je mag je er niet mee bemoeien, want dan ga je er gewoon uit. Dat klopt, uh, is wel zo. Maar aan de andere kant, uh, de wijze waarop zij het uh, de afgelopen jaren gedaan hebben... die leidde niet tot succes. De manier waarop we bezig waren, dat ging best goed. Alleen, uh, en hij had aangegeven dat hij de dingen nu anders wilde. Nou, dan waren de daar waren toen de mogelijkheden voor. En daar heeft hij uiteindelijk niet voor gekozen. En toen vloog je eruit en dan sta je hier bij Den Bosch. zes vier verliezen in de eerste wedstrijd. Maar in ieder geval een seizoen waarin je hoopt... dat het allemaal uh, met de jeugd van Den Bosch goed komt. Ja, zeker. Het, is een, uh, het zal een moeilijk jaar worden. Een jaar waarin we moeten groeien en uh, overleven... zodat het talent wat Den Bosch zeker heeft... naar de toekomst uh, goed kan doorgroeien... en een prima positie weer kan verwerven. Nou, je hebt nog 21 wedstrijden. Klopt. En daar gaan da we voor. Oké, okay, dankjewel. je wel. Dat was We gaan uh, naar uh, Andy Houtkamp. Is het zover, Andy? Nou, het scheelt niet veel, Tom. 10-1 is de voorsprong voor LND Amsterdam. Tweede rond bezet, één man uit. Een enorme inning. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Fase Pioniers uit Hoofddorp heeft de wedstrijd opgegeven hoor. Want we zitten in de tweede helft van de achtste inning. Zojuist een prachtige tweehongslag van City de Jong. Op het werpen van de derde werper. Nee, de vierde werper alweer. Dave Draaier van de Hoofddorpers. Die is teruggekomen. Had hij misschien beter niet kunnen doen uit de retraite. Moet lekker stoppen. Heeft een prachtige carrière gehad. En daar komt weer een verre klap. Een hele verre van Bastion. Maar die wordt gevangen in het midveld. En dan gaat Sidney de Jong terug naar het tweede honk. Dat betekent nog niet. Dus het elfde en uh, beslissende eindepunt. Want als het 11 1 zou worden, het staat nu 10-1. Dan is de wedstrijd afgelopen. Maar uh, of de Amsterdammers dat nu in deze slagbeurt nog doen. Of nog drie nulletjes maken bij de laatste Pionierslagbeurt, dat maakt niet zoveel uit. Eén ding is zeker de heren uit Amsterdam gaan kampioen worden voor de vierde keer uh, in hun uh, carrière in de geschiedenis van deze mooie vereniging die in 1959 is opgericht. Even kijken of er uh, nog iets aardigs kan gebeuren met de volgende slagman, Vince Roy. Een hele goede slagman, een uh, uitstekende uh, korte stop. Nee, het is niet Vince Roy, er is een nieuwe slagman voor hem in het uh, slagperk gekomen. Uh, Dat is Tim Vermeij en uh, die wordt geraakt. 1-2 bezet, tweede helft, afstening. 10-1 de voorsprong voor Amsterdam. Er kan niets meer misgaan. Slot van de Vuelta, Joost van den Berg. Is nog een echte etappe? Nee, het is een beetje jammer. Nog zeven rondjes van 5,7 kilometer. En wat er kan gebeuren, kan momenteel niet. Doordat die drie vermalen tijden, dat zijn Caruso, Benitez en Horag... nog altijd voorop rijden met een uh, seconde of 50 voorsprong. Ja, dat zorgt ervoor dat die tussensprints er momenteel niks te doen. Er komt er nog één. En, doordat, uh, en, en dat de sprintersploegen erachter gewoon controle houden. Dus we zien voorlopig helemaal niks van Froome en Kobo... Uh, en de drager van de groene trui, Rodriguez, zit helemaal achter in het peloton. Hij weet dat hem momenteel niks kan gebeuren. Maar er gaat sowieso gesprint worden op die groene trui door Mollema en Rodriguez. Dat kan niet anders, want de eerste 15 in de rituitslag krijgen punten. Mollema staat, net als Rodriguez, op 115 in het klassement. En zijn opdracht is zo simpel straks in de eindsprint. Eén plekje boven Rodriguez eindigen bij de beste 15. Maar winnen, nee, dat uh, gaat Mollema vandaag niet doen. Dat zal wel gaan tussen mannen als Petaki, Haido, Benatti, Degenkolb... Sagan, Hausle, Rijnes en misschien wel Velers of de kort van Skill. De kortsprint de laatste dagen, aardig mee. Slotconclusie, op dit moment is het rustig. Nog een kleine 40 kilometer. Kobo zit veilig in de rode trui... En de... Rodriguez wacht af wat er gaat gebeuren met hem in de strijd om het puntenklassement, want Bollema blijft loeren. Kan FC Utrecht iets doen aan die achterstand tegen Excelsior Frank Wilaard? Nou, het krijgt in ieder geval de gelegenheid na die 1-0 achterstand. 18 minuten onderweg en gelijk naar die 1-0 doet Excelsior wat je verwacht van Excelsior. Terugtrekken, wachten op die countermogelijkheid. Die kreeg het één keer bijna toen Jason Oost werd teruggefloten voor de buitenspel. En voor de rest heeft Utrecht toch voornamelijk de bal. En probeert het in de buurt te komen van Wesley de Ruiter, de doelman van Excelsior. Maar dat lukt nog te weinig tot nu toe. Eén schot voorlangs, want dat is al een hele tijd geleden van oor gezien. Het scheelde niet zo gek veel. Nu een hoekschop voor Excelsior. Standaar situatie. Dus weer even opletten voor je het weet. Uh, gaat hij er weer in. De corner genomen door Oosters. Die kan hem in ieder geval voorlopig in ieder geval, uh, althans niet maken. En nu uh, Utrecht eruit. Slechte kaats van Gernt En dus uh, de overname van Excelsior helemaal terug naar de ruiter. Die schiet die bal dan weer zo hard mogelijk naar voren. Daar waar niemand nu op dit moment uh, buiten spel staat. Oost kopt die bal dan terug richting Broersen. Krijgt hem ook weer terug richting zijn hoofd van uh, Broersen. Die krijgt een tik van Bovenberg. En dus weer een vrije trap voor Excelsior, halverwege de helft van FC Utrecht bijna dezelfde plek als waar die 1-0 op de eerdere na vijf minuten was dat al vandaan kwam. Uh, gegeven door Wegereef dus voor Excelsior. Maar het duurt nu heel lang voor die bal die kant op gaat. Scheiman maakt ook alles behalve haast. Wegereef irriteert zich daar nogal aan. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Het zal toch wat zijn dat je gewoon na 20 minuten al begint... met tijdrekken omdat je 1-0 voor staat. Dan wordt het echt een hele, hele lange namiddag hier uh, op Woudenstein. En dat willen we natuurlijk niet. We willen ook graag wat zien. Alberg weer achter de bal, komt die vrije trap. Iedereen van uh, Excelsior loopt al vast en uh, wordt geduwd en getrokken. Uh, maar geen buitenspel in ieder geval. Maar duwen en trekken van Van Steensel is genoeg om uh, die vrije trap terug te fluiten. Weeggeef geeft nu de vrije trap aan doelman Van Dijk van Utrecht. Vroeg in de middag won Heerenveen met 3-0 van FC Groningen. Door goals van Dosta, Hedi en Jurisic. Een kostbare overwinning voor Heerenveen pas de eerste dit seizoen. Maar ook een kostbare nederlaag voor FC Groningen. Slechts vier punten uit vijf wedstrijden. Het is niet al te best. Filip ook in gesprek met Pieter Huistra, de coach van FC Groningen. Pieter, ik kan me zo voorstellen dat je met name de pest in hebt over de wijze waarop Heerenveen scoort. Ja, klopt. En ook de momenten, uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, niet goed. Uh, de, de, de, dat, dat zijn de momenten, hè, die wedstrijden zoals deze ook beslissen. Dat was vorige keer tegen AZ eigenlijk al zo. En ja, vandaag weer, als je de eerste ziet in blessure tijd. terwijl we eigenlijk ik denk, zo één kans gehad hebben, een goede redding van van en ja, Verder is het tegen eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Wij ook niet. Dus uh, het was een, uh, een helft om het 0-0 af te sluiten. En als je hem dan zo makkelijk nog weggeeft in de allerlaatste minuut... ja, dan is het heel vervelend. En de tweede goal, zo'n hakje van je linksbek die de mist in gaat? Nou ja, precies. Uh, net op het moment eigenlijk dat we willen wisselen... dat we uh, een andere spits erin willen zetten. Uh, eigenlijk de wedstrijd ook redelijk onder controle hebben. Maar wel veel te slordig zijn, vooral voorin. En uh, ja, dan geef je de wedstrijd weg. Uh, dat, dat is op een kinderachtige manier eigenlijk. En uh, ja, dat is iets wat heel snel moet veranderen. Want we hebben nu in uh, vijf wedstrijden 12 goals tegen. Dat is veel te veel. Vind je ook dat het Groningen aan te rekenen is dat die wedstrijd zo laat op gang komt? Nou, ik denk het niet. Ik, en wij spelen hier een uitwedstrijd. Heerenveen zakt zal terug. De spits die begint pas iets van druk te zetten vanaf de middenlijn. Dus dat is puur Heerenveen die daarvoor, die daarvoor verantwoordelijk is. Heb je ook het idee dat, hoewel we nu op 11 september zitten... dat je team nog een beetje in een opbouwfase zit? Nou ja, dat zou niet moeten. We hebben een goede voorbereiding gehad. We hebben een, uh, een goede eerste aantal wedstrijden gehad als je kijkt naar het voetbal. En dus moet je er nu staan. Je moet er sowieso staan aan het begin van de competitie. En dat heeft, uh, dat zie zien ook aan het voetbal dat het op zich wel goed ingespeeld is. Het gaat er nu om dat je leert en daar moet je ook de spelers in onderwijzen. Moet je de spelers leren om ook wedstrijden echt te winnen. Worden je zorgen ook nog vergroot omdat je nu in een matafsloze periode zit? Of wordt dat volledig opgeheven door de komst van Texera? Ja, wat mij betreft wel. Ik heb veel vertrouwen nog steeds in al deze spelers. Uh, niet alleen Texera, maar ook alle anderen. En uh, ik ben er ook van overtuigd dat deze groep het voor elkaar krijgt... om uh, deze start van de competitie om dat uh, te doen vergeten... en om uh, in het seizoen te groeien en om uh, nog heel veel wedstrijden te winnen. Peter Huistra van FC Groningen. Verging, Bakal en Guidetti kwamen. En het vernieuwde Feyenoord speelde vandaag in Breda tegen NAC en won met 3-1. Bij de rust dan het nog 1-1, de goals van Schilder voor NAC en Bakal voor Feyenoord. De debuterende Bakal. Na de rust El Amadi 1-2 en Guidetti uit een penalty 1-3. Jeroen Gutter in gesprek met de oud-PSV'er en tegenwoordig Feyenoorder Otman Bakal. Je debuteert met een goal, een belangrijke goal ook, want Feyenoord komt daardoor terug in de wedstrijd. Voel je dat zelf ook zo? Ja, ja, ik denk het wel. Uh, komen we komen weer op gelijke hoogte, hoogte zonder dat we goed spelen. Maar daardoor zitten we wel in de wedstrijd en uh, kunnen we het gelukkig in de tweede helft afmaken. Wat gebeurde er onder de rust? Nou, uh, we hebben in ieder geval aangegeven dat we absoluut niet goed startten en uh, dat het dat ook niet goed stond. We uh, besloten om iets eerder, uh, iets eerder druk te gaan zetten en, en vooral uh, in balbezit ook uh, minder onnodige fouten te maken. En ik denk dat we een fase naar rust wel hebben gehad waarin dat beter ging en dat resulteerde ook in wat kansen. Ja, je maakt de overstap van PSV naar Feyenoord. Dan uh, train je heel even mee en dan moet je meteen voetballen. Hoe is dat? dat is natuurlijk heel anders. Ja, het is inderdaad wel anders. Maar aan de andere kant, uh, ja, voetbal blijft voetbal. Ik merk wel dat het inderdaad, uh, op sommige momenten wennen is. Uh, maar ik heb daar alle vertrouwen in, uh, voor in de toekomst dat het goed gaat komen. Ik merkte al in het verloop van de wedstrijd dat dat al beter ging. Dus uh, wat dat betreft heb ik er een goed gevoel bij. Maar wat zijn dan de dingetjes waar je moet winnen? Afspraken, andere afspraken misschien? Nou ja, het is ook een manier van, van spelen en, uh, en een manier die, hoe ik speel en hoe, uh, hoe andere middenvelders uh, een stukje afstemming. Maar het is, niet, het is niet iets heel groots of zo, maar uh, het zijn gewoon af en toe momentjes uh, waar, waar, waar, waarvan je, waar, waar je elkaar beter moet leren kennen op momenten met diep gaan of juist in de bal komen. Ja. Dat doelpunt, je krijgt nog een duwtje in de rug. Hielp dat je juist bij het maken van de goal? Nee, nee, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet eens het gevoel dat ik uh, geduwd werd. Uh, ik ging uit gewoon vol naar de eerste paal en uh, ik kwam redelijk vrij volgens mij. En ik kon hem goed in kop. Ja. Nou ja, mooi goal toch? Absoluut, ja. En een doelpunt waarmee je meteen de toon zet, denk ik. Want dat is wel fijn voor voetbal. Als je dan wordt gehaald en uh, je moet ver opvolgen. in de eerste wedstrijd dan meteen dit doen. fijn. Ja, nee, zeker. Voor het gevoel is dat, uh, is dat zeker goed. Uh... Maar uh, ik moet zeggen, nog beter is, is dat we daarmee ook uh, overwinning binnenhalen. Dat dus is in deze fase heel erg belangrijk met uh, wat we met Feyenoord willen. Kerstverze Feyenoord, Otman Bakal. Amsterdam Pioniers, het was een kwestie van tijd. En die Houtkamp? Ja, en we zitten in de tweede helft. 9 inning, er zijn twee man uit. Hoofddoorp aan slag, 10-2 de stand. Want een puntje nog gescoord in deze slagbeurt voor Hoofddorp is niet genoeg. Twee man uit en op zijn Amerikaans gaat het publiek staan en klappen. Om de pitcher, de thuisspelende pitcher Jurjan Cox, de opvolger van de eerste werper Ben Grover. Die het ook uitstekend heeft gedaan om die te ondersteunen. Nu is het wat stiller geworden want hij heeft twee wijdballen achter elkaar gegooid. Op de man aan slag Jefferson Moeso. Het eerste en het tweede honk zijn bezet voor Hoofddorp. En weer een wijdbal, de derde. Betekent dat er even de spanning begint toe te nemen bij deze uh, relief pitcher van uh, L&D Amsterdam, die dat uh, altijd heel goed deed. Vorige week zaterdag bijvoorbeeld een hele goede wedstrijd gegooid in een wedstrijd die maar liefst 14 innings duurde en uiteindelijk uh, met moeite werd gewonnen door Amsterdam. Was wel een hele belangrijke overwinning. Nu wel een slagbal. Drie wijd, één slag. Jefferson Muzo de nummer 9 op de slaglijst van Fase Pioniers, heeft al een honkslag geslagen in deze wedstrijd. Opvallend uh, dat Pioniers in de finale kwam, want het was de underdog in uh, de competitie, maar wonnen bijvoorbeeld in de playoffs, twee van de drie wedstrijden van Amsterdam. Frank Wieleaert. Het is 1-1 geworden op Woudenstein. en een hele, hele mooie goal van Azaren. Een voorzet die je eigenlijk vanaf de achterlijn. Iedereen dacht, die bal gaat gewoon achter. Maar Sneijder kopt die bal terug. En Assaren neemt hem uit het draaien. In één keer op zijn slof. Maar een half hoge omhaal maakt hij eigenlijk. Steenhard achter de ruiter. Een hele mooie goal. En ook wel verdiend voor Utrecht. 1-1 op Woudenstein. We zijn 26 minuten onderweg. Utrecht heeft in de laatste fase voornamelijk de bal gehad. En dat kost Excelsior dus vooralsnog een in tegengoal Wij gaan weer terug. Honkballen met in. 1200 toeschouwers op de bank. Want die bal werd de lucht ingeslagen door Jefferson Muzo en gevangen door de korte stop van L&D Amsterdam. Betekent dat Amsterdam voor de vierde keer in de historie kampioen van Nederland wordt? In 87, in 90 en in 2008 dit jaar. 2011 onder leiding van Charles Urbanus die zijn zesde uh, Nederlands kampioenschap binnenhaalt. Drie keer als speler en twee keer bij aardsrivaal Neptunus als coach. Hij haalt het nu voor zijn Amsterdam binnen, voor de Pirates vroeger rap. Veel groot feest, met veel champagne op het veld. De landskampioen van dit jaar in de hongercompetitie is LND uit Amsterdam. Marjane Vos is winnaar geworden van de Holland Ladies Tour. De oppermachtige renster van Nederland bloeit won ook de zesde en laatste etappe van Bunde naar Berg en Terbijt. Vos ontsnapte zo'n 13 kilometer voor de finish uit een select groepje en kwam alleen aan achteruit de Italiaanse Bronzini naar de tweede plaats voor de Zweedse Johansson. VVV-PSV eindigt in 3-3, Mac Feyenoord in 1-3 en Herveen tegen Groningen in 3-0. Tussenstand bij Excelsior tegen FC Utrecht is 1-1. Meer sport na vijfde. Tot zo. En langs de leen, op één. Voetballers van Nederland opgelet. Win met jouw team. Een jacuzzi in de kleedkamer.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 Bel 0800 0403 of kijk op kpn.com slash zakelijk. MKB Werkplek, voor generatie KPN. Dit is Radio 1.